Drie uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elspet Grutteker. Pierre Eringa vertelt hoe je het beste ziekenhuis van Nederland wordt. En Boele Ietsma is overtuigd veganist, ook al vermijdt hij die benaming. Hij is ervan overtuigd dat vlees en zuivel slecht voor ons zijn. Eerst het NOS Journaal met Ewout Dion.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 CDA-kamerlid van Heijm was minder optimistisch toen hij bij de minister naar binnen ging. Ik durf niets te voorspellen, maar ik ga er met een open oor en blik in, zei hij. CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren... zijn bereid het kabinet op onderdelen te steunen als ze er maar iets voor terugkrijgen. Het kabinet heeft de steun van de oppositie nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. PVV en SP hebben de uitnodiging van Dijsselbloem niet aangenomen. De Raad van State is zeer kritisch over de plannen van staatssecretaris Teven met de enkelband. Teven wil gevangenen die hun straf bijna hebben uitgezeten naar huis sturen onder elektronisch toezicht met een enkelband. Volgens de Raad van State is dat plan slecht onderbouwd en mogelijk gevaarlijk. Nu krijgen gevangenen aan het eind van hun straf steeds vaker verlof en ze krijgen begeleiding om weer aan het gewone leven te wennen. Dat vervalt in Tevens plan en daardoor kunnen gedetineerden sneller weer op het slechte pad raken. Teven wilde eerst de hele straf vervangen door elektronische detentie, maar dat wilde de Kamer niet. De Turkse premier Erdogan heeft politieke hervormingen aangekondigd, waarmee minderheden als Koerden meer rechten krijgen. Ze wordt er toegestaan om in andere talen dan het Turks campagne te voeren, en de letters Q, W en X mogen voortaan gebruikt worden, vertelt correspondent Bram Vermeulen. Omdat dat letters zijn die in het Turks nooit gebruikt worden, maar wel in het Koerdisch die waren altijd verboden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 Na de gijzelingsactie in het Westgate winkelcentrum in Nairobi... worden nog 39 mensen vermist, dat meldt de BBC. Bij de aanval kwamen 67 mensen om het leven. Het aantal vermisten lag nog veel hoger... maar inmiddels zijn tientallen mensen weer teruggevonden. Sommigen hadden niet doorgegeven dat ze terecht waren... en anderen waren helemaal niet in het winkelcentrum... en wisten dus ook niet dat ze vermist werden. Het weer vrij zonnig met een stevige oostenwind. Temperatuur tussen 14 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Morgen en woensdag weinig verandering. Donderdag en vrijdag is er meer bewolking en kans op regen. Evan de Hart, ANWB. Zijn er files? Ja, er zijn files. Op de A20 bijvoorbeeld... richting Hoek van Holland bij Knoopentenbrechtseplein... staat 3 kilometer file. Er zijn ook twee rijstroken dicht daar door een ongeluk. 3 kilometer file ook op de A44 Amsterdam... richting Den Haag bij Wassenaar. De N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen afgesloten... tussen Juliana-dorp en Den Helder. Er is een onderzoek aan de gang na een frontale botsing. En op de randweg van Eindhoven, de N2 richting Maastricht... staat bij Veldhoven-Zuid 2 kilometer... door een kapotte vrachtwagen op de linker rijstrook.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 UPC 60 MB zakelijk internet voor 30 euro ex-BTW per maand. Nergens anders krijgen ondernemers meer. UPCbusiness.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruetke. Boele Ietsma werd drie jaar geleden overtuigd planteneter... en hij schreef er een boek over. Ik ben een planteneter. Wat voor lunch heb je gegeten, Boele? Uh, nog een restje smoothie van vanmorgen. Wat zat daarin? Uh, daar zat uh, banaan, mango, uh, romana's sla... en een paar dadels en water in. En chiazaad ook nog. Ja. Ja. Hoe word je het beste ziekenhuis van Nederland? Bestuursvoorzitter Pier Eringa van het Alberswijtse ziekenhuis in Dordrecht weet het. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Daniel D. En uw mening, die horen wij graag via Twitter met de hashtag DIDD, Of via de website ditistedag.nu. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Hij viel 28 kilo af en voelt zich energieker dan ooit. Boele Ietsma werd drie jaar geleden planteneter. Ietsma is theoloog en ondernemer en heeft daar nu een boek over geschreven. Ik ben een planteneter. Dat is een bijzondere bezigheid die niet zonder gevaar is. Wow, hier heb ik nu iets leuks gevonden. Eetbare planten en bloemen. Die veel vitamine A, C en mineralen bevatten. Ja, en beginnen wil ik vandaag graag met het zevenblad. We hebben een heleboel brandnetels geplukt. Daar gaan we nu een smoothie van maken. Als ik mij niet vergis, dan hebben wij hier de Doubraam. Paardenbloemenmarmelade. Ja, en hier hebben wij de wilde been. Dan is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je weet wat je daar plukt. Als je hier vijf bessen van eet, dan ligt je gegarandeerd onder de grond. Ja, boele iets, maar het is een kwestie van smaak. Maar daarnaast moet je ook nog weten wat je doet dat, uh, met dat eten uit de natuur. Jij gaat er helemaal voor, hè? Ja, helemaal, ja. Hoe ben je ja. er uh, opgekomen? Uh, drie jaar geleden, wat je al zei, uh, uh, realiseerde ik me dat ik erg ontevreden was over mijn lijf en mijn gezondheid. En uh, dat ik een dikker, veertiger was geworden. Um, en ik vroeg me af waar die sportieve, ooit zo sportieve en sterke jonge man was gebleven. Want die is er wel geweest? Die is er zeker geweest, ja. En uh, dus toen ging ik op zoek naar, uh, aan, gewoon hoe verlies ik uh, op een verantwoorde manier gewicht. Dat heb ik eerst op een andere manier geprobeerd. En toen ben ik me gewoon gaan verdiepen in, in wat doet voeding met je. En ik stuitte toen afhankelijk op de, op de raw food movement. Is een beetje bekend geworden. Nou, al die documentaire van die moeder met de Precies, het daar ja. is het bekend van geworden. Maar dat, in Amerika is dat best wel een grote beweging. En die doen hele grote claims over uh, wat dat allemaal met je doet. En die zijn overal van genezen en zo. Dus ik was ja, gegrepen daardoor. Van, als dat waar is, waarom weten we dat niet? En als het niet waar is, waarom mogen ze dat ongestraft zeggen? Oké, okay, ja. Yeah. En, uh, en gaandeweg ontdekte ik dat het geheim vooral zat in het weglaten van dierlijke producten. En het, en het vooral gaan voor de plantaardige producten, rauw of niet rauw. En ik zit een beetje in elkaar zo van dat. Kan het kan allemaal wel waar zijn, maar dan wil ik het zelf ervaren. Dus toen ben ik het gewoon gaan experimenteren. En eh, vrij snel daarna werd ik zelf zo'n zo man met enthousiaste verhalen en, uh, ja. en, en claims. En ik hoor het mezelf claims soms Claims ook, als, ja, ja. Nou, claims. Maar ja, wel gezondheidsclaims. Van, dit doet het in ieder geval met mij. En inmiddels begeleid ik heel veel mensen. En, uh, ja, ik, krijg, ik krijg dagelijks gewoon mails van wat het met mensen doet. Dus, ja. En hoe ver ga je met je claims? Zeg je van geen kanker door goed eten bijvoorbeeld? Nee, of, nee, nee dat nee, niet. Nee. Maar nee, wat wel... Ja, Claim is inderdaad ook niet het goede woord. Maar... Je wordt er wel echt gelukkiger van als je, je wordt, jouw boek leest. Ja, absoluut. Je wordt er gelukkiger van. Je wordt er gezonder van. En zeker als het gaat om, om de welvaartziekte. En dan heb je het over dingen als diabetes type 2. En De meeste hart- en vaatziekten. En obesitas. En heel veel auto-immuunziekten. Die kun je uh, echt substantieel reduceren. Uh, dus in termen van, van kansen. Maar ook als je het hebt kun je vaak uh, enorme stappen maken. in Ja, want je zegt wel dat je van kanker kan genezen hè, in je boek. Er zijn, er zijn veel gevallen van mensen die inderdaad van bepaalde soorten kanker genezen. Of dat de kanker vertraagt. Dat ze gewoon er heel lang uh, mee kunnen leven. Dat ze oud kunnen worden. Door het niet eten van vlees en zuivel. En door het wel eten. Dat is voor mij wel wezenlijk dat die twee bij elkaar horen. Het wel eten van heel veel liefst verse groenten, fruit, granen, pulvruchten, noten en zaden. Oh ja. Het is niet alleen het weglaten van iets... het is ook vooral de keuze die je wel maakt. Die combinatie die maakt het voor mij belangrijk. Ja, en durf je dan echt te zeggen dat je van kanker kan genezen... door deze leefwijze? Want dat is wel Ik ben uiteindelijk een goed, inmiddels een goed geïnformeerde leek. Ik ben, ik ben theoloog, zo heb je hem ook ingeleid... dus ik ben geen voedingswetenschapper en geen medicus. Dus ik zou dat niet op eigen gezag willen, willen zeggen. Ik uh, heb veel literatuur gelezen... Een uh, bekend boek bijvoorbeeld in Nederland, Eten tegen kanker, van Richard Beliveau. Uh, die laat zien dat er ontzettend sterke uh, anti-kanker eigenschappen in heel veel plantaardige voeding zitten. Eigenlijk is alles wat hij beschrijft is plantaardig. Ja. Uh, een, een hoogleraar als T. Colin Campbell heeft in Amerika onderzocht wat, wat uh, uh, dierlijke eiwitten doen, juist met de promotie van kanker. En ik lees me ook dat dat nog heel uitgebreid onderzocht moet blijven worden. Daar is het laatste woord niet over gezegd. Uh, maar het anekdotische bewijs, hè, waar dan wel eens wat, wat schamper over wordt gedaan... ja, dat zijn verhalen van mensen, Dat is, wel, is wat mij betreft ontzettend ja. sterk. Want dat zijn de echte verhalen. En als dat veel is, maakt dat indruk. Meneer Inga, u kunt de tent al sluiten. Ook al bent u dan het beste ziekenhuis van Nederland. Nou, graag. Uh, nee, kijk, wij, wij, een ziekenhuis is er niet op uit om zoveel mogelijk patiënten te hebben... Ik ben geen medicus, ik heb hier niet zoveel verstand van mij. Ik weet wel dat als mensen stoppen met roken, minder drinken... en minder overgewicht hebben, dat het ook al enorm veel scheelt. Nou ja, dat is ook mijn gevoel na het lezen van je, van je boek. Als je meer dan 100 kilo was en je at ongezond... ja, logisch dat je je nu beter voelt als je dat niet meer doet. Als je gezonder gaat eten ja. en meer gaat sporten. Zeker, dat is ook zo. En ik, ik zeg ook wel eens, van, ik heb eigenlijk vals gespeeld... want ik heb meer dingen veranderd toen. Ik ben ook gaan sporten en ik ben anders gaan werken. Sterker nog, ik heb toen een jaar niet gewerkt. Dus de effecten bij mij die kunnen aan heel veel verschillende dingen hebben gelegen. Ik ben ook gestopt met roken toen trouwens. Ik Wil ook wel eens helpen? Ja, zeker. Ja. Dus ik heb vals gespeeld. Ik ben eigenlijk niet goed bewijs. Um, mijn vrouw was, uh, Helene is, is een stuk beter bewijs. Want die veranderde niks anders dan alleen haar, uh, haar manier van eten. En die was al redelijk gezond toen ze eraan begon? Ja, we aten ook niet heel bizar ongezond. Hoor. Als je mij toen had gevraagd van eet je gezond. Dan zou ik zeggen ja, ik eet gezond. Volgens wat we hebben meegekregen. Gewoon een Hollandse pot. De schijf van vijf. vijf. Ja, de schijf van vijf enzovoort. Uh, maar het had uiteindelijk wel tot gevolg dat ik uh, een hoge bloeddruk had. Ja, dat zit in de familie, weet je wel. Dus uh, daar ben ik ook niet heel verbaasd over. Maar ik baalde er wel van dat ik op mijn 2e medicijnen had. Ik de rest van mijn leven moest gaan slikken. Ja. Want wat, wat eet je nu op een dag? Uh, nou, ik heb ja, op een gegeven moment ontwikkel je ook, ook, ook gewoonten waar je gewoon je lekker bij voelt. Ik, ik ontbijt met een groene smoothie. En dat is een forse. Dat is een liter tot anderhalve liter. oh dat is fors. Ja, en dan drink je anderhalve liter achter elkaar op? Nou, dan nemen we wel even de tijd voor. Oké, okay, ja. Dat is ja, ja. ja. ja er, zit, er zit dus heel veel vers fruit in. En, en verse groene bladgroenten. Uh, en even kunnen we nog andere dingen toevoegen. Ik, ik lunch heel vaak met ofwel een, een uitgebreide salade. Een plantaardige salade dan. Tamelijk geen kip erin? Nee, geen kip. Geen vis erin. Maar ook wel een soep, of een pap, of soms, uh, zoals net, uh, behalve die, dat restje smoothie, ook nog een, een, een oh, heerlijke spelboterham. Ja, een heerlijke spelboterham. Oh, oh, ja. ja. En de, de diner? Ja, nou dan komt eigenlijk de hele wereldkeuken voorbij. Ik ben ontzettend verrast ge, ge, in, in, in die eerste tijd, en nog eigenlijk, hoe, hoe rijk de plantaardige keuken is. En, en dan ontdek je ook dat um, de, de wereldkeuken, zeg maar, van, van bijna alle continenten, is voornamelijk plantaardig geweest. Hm. Het is altijd de basis geweest van uh, een setmeel houdend, plantaardig product. Rijst, granen, bonen. Daaromheen groenten, fruit. En vaak als smaakmaker of als toevoeging. Een klein beetje vlees of een klein beetje nee. vis. Maar dat is nooit, nooit de basis. Nee, nee. Zoals wij nu eten is een tamelijk extreme vorm. En je kunt dus echt de kussen. Ik heb nog nooit zo, zo lekker, zo lekker gegeten. gegeten, gegeten je moet wel te, opboksen tegen dat geitenbolden sokken of van ja. vegetariërs. Jullie zijn regelmatig het leidend voorwerp voor cabaretiers. Zoals hier, Jacques Braal. Ik vind niet echt dat mensen vegetariërs eten. Dat vind ik niet erg. Maar dat wil toch niet zeggen dat je dan ook je haar niet hoeft te wassen. Vegetariërs lijken altijd op het voedsel dat ze eten. Is het op ons opgevallen? Bleekselderij. En ik zie ook gelijk in de zaal waar ze zitten. Want ze hebben geen humor. Rot op met je migrante troep. Als ik vezels moet eten, dan vreet ik mijn trui wel op. Nou, je kan er hartelijk om lachen, dus de humor valt wel mee. Tot slot, de tijd is bijna op. Iemand als de voedingsdeskundige Frans Kok die wijst op het gevaar... dat je met deze voeding mogelijk te weinig vetten en eiwitten binnenkrijgt. Ja. Is dat een gevaar? Nee, is absoluut niet, uh, niet aan de orde. Um, uh, hij is ik... voedingswetenschapper. Ja, dat klopt. Maar volgens mij werkt hij echt toch Professor. Met... Ja. ja, ik wil graag met hem in gesprek. Ik weet dat hij op die manier gereageerd heeft. Ik kan verwijzen naar mijn eigen leven... maar misschien nog veel sterker dan dat van, van bijvoorbeeld iemand als Scott Jurek... Um, een, een ultraloper die... die uh, is een legende geworden, die de, de ene na de andere 100 mijls wedstrijd, dus dan heb je het over 160 kilometer hardloopwedstrijd won op een 100% plantaardig dieet. En dat niet een keer, een jaar, maar jaar na jaar na jaar. En dat heeft duurzame gezondheid. Dus zo'n man komt echt geen vetten en eiwitten tekort. <laughs> Tijd voor een muzikaal intermezzo. En dat doen we met niemand minder dan Mohamed Asaf. Deze jonge Palestijnse zanger die werd in juni dit jaar wereldberoemd... door de Arabische versie van Idols te winnen. En gisteren gaf hij in Den Haag voor het eerst een Europese concert. En wij waren daarbij. Mohamed Asaf, de winnaar van Arab Idols, is dé zanger geworden... die de wereld een ander Palestijns gezicht heeft laten zien. Hij is zoals een sparkling with hope. De, de zanger groeide op in een vluchtelingenkamp in Gaza. Hij is een soort ambassadeur voor de Palestijnen. Overstijgt het politieke conflict en verbroedert iedereen. In het Midden-Oosten heeft Asaf inmiddels in het hart gesloten... en hij liet zien dat Palestina wel degelijk cultuur en vele talenten kent. Asaf was gisteren voor het eerst in Europa... en hij deed in Haag aan om een bijzonder concert te geven in het atrium. Speciaal voor Dit Is De Dag was de Palestijn bereid een nummer op te nemen en een interview. Voordat de show begon. Luister naar Mohamed Assaf. Hi, I am Mohamed Assaf, Arab Idol. Welcome to This Is The Day. Okay. One red, you one. Ja. Ja, Boa Idol Mohammed Asaf is erg blij dat hij in Nederland kan optreden. In het Midden-Oosten is hij al een held... en door nu naar Europa te komen probeert hij een brug te slaan tussen de westerse wereld. Los van Europa wil Assaf ook wereldwijd doorbreken. Maar eerst ons land. Asaf vertelt dat hij de eerste Palestijn is die dit heeft bereikt. Door Arab Idols is hij een echte professional geworden. En mede daarom is het Palestijnse volk erg trots op. Wat de media tegenwoordig allemaal hoort van de Arabische landen... is uh, negatieve dingen. Maar wat hij ons hier heeft gebracht is allemaal iets positiefs. Mooie stem. En het heeft laten zien dat wij in Arabische landen... niet alleen van problemen houden, niet alleen van ellende houden, nee... We houden van, van, van zulke jongens, dat ze dan in zulke moeilijke tijden zo opgroeien als Asaf. Hij heeft weinig met geld en hij wil vooral dat mensen van hem en zijn muziek houden. En dat is zijn drijf van Was Mohammed Asaf, de Arabische Idols winnaar, die dit weekend Den Haag aandeed En dit nummer voor ons. Zon. Afgelopen weekend presenteerde het Algemeen Dagblad voor de tiende keer de ziekenhuis top 100. En dit is de top 3. Nummer 3. Het Rijnland Ziekenhuis in Leiden-Dorp. En trots op de prestatie? Heel trots op de prestatie. Iedereen heeft goed meegewerkt. Nummer 2. Nou, We staan hier voor de hoofdingang van het Zaans Medisch Centrum. Beleid op kwaliteit en, uh, en veiligheid. Dat heeft gewoon een plek gekregen. En dat was er zes jaar geleden helemaal niet. Nummer 1. Grote winnaar uit de test: het Albert Schweitzer. Hele lieve zusters, hele lieve dokters. Het is gewoon een geweldig ziekenhuis. En dat blijft het voor mij. Peer Eringa, bestuursvoorzitter van het Albert Zwartsen Ziekenhuis in Dordrecht, Gefeliciteerd. Lieve dokters en lieve zusters, zei deze patiënt. Win je daarmee? Nou, het is wel belangrijk. Uh, dat is, is wel natuurlijk wat, wat patiënten al snel tegenkomen. Dus een uh, hele belangrijke factor. Ja, nou, uw, uw ziekenhuis stond in 2011 op plaats 54. Vorig jaar op 9 en nu op 1. Heeft u daar bewust op aangestuurd? En volgend jaar in de top 10... Uh, jawel, wel. Wij we, we vinden het vreselijk belangrijk om een goed ziekenhuis te zijn. Omdat het leuk is om bij een zoek, goed ziekenhuis te werken. Maar vooral omdat we graag willen dat de patiënt het uitermate goed heeft bij ons ziekenhuis. Ja, en wat moet je dan doen? Wat moet je dan veranderen om van 54 op 1 te komen? Nou, kijk, we hebben eigenlijk vier prioriteiten. Dat is kwaliteit en veiligheid. Het moet gewoon uh, heel goed geregeld zijn in het ziekenhuis. Tweede is uh, uh, zorgen dat je patiëntvriendelijk bent, uh, lijkt ook heel logisch. Ja. Derde is financiën op orde. En vierde, en misschien wel het belangrijkste, is dat je uitermate gemotiveerde mensen hebt. Mensen die gewoon vanuit zichzelf zeggen, ik werk hier in het ziekenhuis om patiënten te, uh, beter te maken, maar ik wil ook zelf uh, beter worden in mijn vak. Dat ja. is wat we aan het doen zijn Ja, en dat heet de vier van Pieren. hè? Nou, ja, Tenminste, heb, ander, ik, heb of, ik gehoord. Of, of een ander dat ja. Ja. Ja. Maar dat is dan leuk, dan komt u als manager binnen in zo'n ziekenhuis... en dan denken we, nou dan gaan we hier de boel eens een beetje voor elkaar zien te boksen. Maar dan werken daar artsen, dan werken daar verpleegkundigen. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Dat dat tussen nou, de oren kijk, kwam. Ja, kijk, nu gaat het niet om het standbeeld van de directeur. Want uiteindelijk doen verpleegkundigen en dokters, die doen het. En in het ziekenhuis in Dordrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht... daar zaten eigenlijk al heel veel mogelijkheden zaten erin. En de kunst is, krijg je de capaciteiten die in de organisatie zitten... en ook bij mensen zitten, krijg je die er goed uit. En dat, nou, dat krijg je door een beetje lol te trappen. Door te zorgen dat het leuk is om te werken. Door mensen te vragen uitermate serieus goed te vak te doen. En ook het steeds beter te willen doen. En daar waar het fout is gegaan, en dat is wel een belangrijke factor... zijn we toch wel... Goed gaan kijken van wat is hier misgegaan en dan uh, even in politietermen niet op zoek naar de boef. Ik kom van de politie. Ik kom van de politie, maar op zoek naar het verschijnsel. Hoe heeft het kunnen gebeuren en daarvan willen leren. En als je uh, zeg maar die sfeer in de organisatie krijgt dat je ook kritisch bent op je fouten en het de volgende keer beter doen... dan kom je wel stapje voor stapje in de goede richting. Want wanneer bent u begonnen? In het ziekenhuis? Ik ben uh, bijna vier jaar geleden begonnen. Oké, okay, dus de eerste twee jaar stond u ook heel laag in die top 100. Nou, de eerste, we hebben twee jaar geleden stonden in de Elseviers. Toen is het eigenlijk begonnen. Dus na twee jaar is het een beetje begonnen, zou je, zou je zeggen. Maar dat komt wel door uw aanpak, of niet? Want u, nou, u, u kijk, maakt zichzelf ik, niet ik, heb, ik, u. Heb, ik heb een hele goede collega. En, en, en de, de samenwerking met de dokters. Dus het zit hem ook in... Maar die dokters die uh, werkten daar acht jaar geleden ook al waarschijnlijk. Voor een flink deel. En hoe heeft u ze dan uh, zover gekregen dat ze reflecteren uh, op uw fouten? Jullie stellen wel heel veel vragen in ja. korte tijd, zeg. Goeiedag. Ja, dat, is ons, dat is ons werk. Dat is jullie vak dan weer, hè? Ja. Nee, kijk, het, het is het samenspel van uh, het ondersteunend personeel, verpleegkundigen, dokters en, uh, en de leiding, zou je kunnen zeggen. En uh, het enige wat ik doe, is dat uh, mensen bij elkaar brengen en uh, de dingen doen zoals ik net al zei. En, uh, en toch ook een beetje, nou, ja, ik ben ook wel een beetje sportief ingesteld uh, en ik hou wel van competitie, om ook de lol te hebben dat je gewoon het goed wilt doen als organisatie... en niet om zelf de prijzenkast te vullen... maar omdat je wilt dat je, je eigen mensen en de patiënten trots zijn op het ziekenhuis. Dat ja. is je hoogste doel. Ja. Want hoe serieus moet je dat nou nemen? Krijgt u er meer patiënten door bijvoorbeeld doordat u op nummer 1 staat? Dat weten we niet. Uh, ik heb vorige week nog een patiënt gesproken uit een ander deel van het land... die wel speciaal naar een ziekenhuis kwam voor een, bepaal, uh, voor een bepaalde behandeling... omdat patiënten tegenwoordig steeds meer via internet kijken van waar kan ik de beste behandeling verwachten. Ja. Dus dat is wel een factor. Mm -hmm. um, uh, maar uh, ja, het doel is gewoon in de gemeenschap waar je zit, de Drechtsteden... wij zijn ziekenhuizen van de Drechtsteden... en we zijn er niet voor om voor Rotterdammers ook een heel goed alternatief te hebben... ook al ben je dat natuurlijk wel... maar om daar een goede, goede zorg te bieden aan patiënten. Nou, Het is u gelukt, Kees ja. Donkervoort, directeur van het Medisch Centrum Leeuwarden. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U heeft meegeluisterd. Ja, U staat op 100, hè? Nou, op 83, maar het oh. is in ieder geval de laatste plaats. Dat, de, is, ja. het is, oh, okay. dat is wel eerlijk ja. dat u dat er even bij zegt. Uh, hoe komt dat? Uh, ja, nou allereerst wil ik even pier feliciteren. Uh, ook via, via dit medium, want dat is, een, uh, is natuurlijk een hele prestatie. Uh, wij hebben ook ooit eens op die plaats gestaan in, in 2006. Dus zo ja. snel kan het gaan? Nou, zo snel kan het gaan. Week, vorig jaar stonden we nog op een andere ranglijst ook uh, bovenaan. Maar ik kan zeggen, het is niet prettig om, uh, om onderaan te staan. Nee, nee, nee. En, en wat is de oorzaak? Uh, nou, dat zijn we natuurlijk nog aan het, uh, aan het bekijken. Uh, de, uh, ik kan dat op dit moment eigenlijk nog niet precies uh, zeggen. Maar dat is toch erg, dat u dat niet eens weet? Nou, kijk, je moet je voorstellen, er zijn honderden indicatoren waar je het over hebt... waar het AD er een aantal heeft uitgehaald... Uh, vorig jaar blijkbaar ging het nog goed op een, uh, op een aantal indicatoren die, uh, die een andere uh, lijst te maken zeg maar, heeft uh, gemaakt. En, en nu ging het uh, niet goed. Hm. We zijn aan het kijken. Registratie is een, uh, is een, is een onderdeel. Uh, maar u ja, heeft toch dit... wel een beeld van de zwakke punten in uw organisatie? Een deel is ook, ook eerlijkheid. Uh, zwakke punten? Nou, kijk, we moeten wel zien: dit soort lijsten zijn natuurlijk altijd, altijd relatief. Het is niet zo dat, uh, dat, dat we nu over onveilige zorg of iets uh, spreken. Er valt gewoon altijd wat te verbeteren. En dat is zeker aan de hand. Maar ja. bij u meer dan? Bij wie ook? Uh, nou, dat... Uh, als dat u volgt die lijst. Ja, als u kijkt naar de punten die eruit gekozen zijn... dan, dan zitten daar zeker verbeterpunten in. Maar zijn dat zinloze in, niet, punten dan? Maar niet op alle punten. Wat zegt oh. u? Zijn dat zinloze punten dan, wat u betreft? Nee hoor, alle, punten zijn, alle indicatoren zijn bedacht om, uh, om te registreren... Uh, en te kijken hoe je daarop doet... En vervolgens, zoals Pier zelf uh, uh, natuurlijk ook al aangaf, van, uh, van om te kijken welke verbeteringen je kan uh, kan aanbrengen om het zorgproces verder te verbeteren. Nee. En dat is een continu proces. Ja, meneer Inga, misschien kunt u meneer Donkervoort een beetje helpen. Nou, kijk, uh, ik heb zelf een Friese oorsprong... en uh, ik weet dat het medicentrum Leeuwarden een hartstikke goed ziekenhuis is. En uh, waarschijnlijk zijn er afgelopen jaar wat dingen gebeurd... waardoor er wat verslapping hier en daar heeft opgetreden. En ik, ik, ik gun ze dat ze volgend jaar weer bovenin draaien. Kijk, die lijstjes gaat het erom dat je ze, denk ik, meerjarig bekijkt. Maar is uh, van mijn begrip, wat is verslapping? Nou ja, dat, wat er in Leeuwarden is gebeurd, weet ik niet, maar wel belangrijk is dat je ook als uh, eindverantwoordelijke voor een ziekenhuis... goed uh, in de gaten houdt, want die indicatoren doen we ieder jaar... Uh, en het is een heel lijstje, dat je goed volgt. Waar uh, doe ik het goed en waar uh, gaat het in het ziekenhuis wat minder? En, nou, ja, maar dan moet meneer Donkevoort zelf maar zeggen... Van hoe kort zit je er dan op? Mm, meneer Donkevoort, hoe kort zit u erop? Nou, ik ben 1 juli hier begonnen. Dus uh, ik kan oh. zeggen. Uh, heel kort. Het, u kunt er dat... allemaal niks aan doen. Wat zielig. Nee hoor. Ik zeg helemaal niet dat ik er niks aan kan doen. Want dat is natuurlijk wel mijn uitdaging nu. Is om er wel degelijk wat aan te gaan doen. Nee, dat snap ik. Maar tot, hoe het nu is, daar bent u nog niet zo heel verantwoordelijk voor dan. Als je pas net bezig bent. Nou, ik ben daar nu verantwoordelijk ja, voor. Ja, dus, nee, die verantwoordelijkheid die neem ik ook. Mm -hmm. um, en wat we ook gaan doen is. is dit samen met de medische staf en directie. Uh, verder aanpakken. Uh, we gaan daar de komende weken natuurlijk ook mee aan de gang. Want dit is een plek die niemand wil. Dat merk je ook in het ziekenhuis. Mm. Iedereen baalt er gewoon van uh, dat, dat wij hier staan en vindt ook dat we hier niet horen. Uh, dus we zien het ook vooral als een stimulans om, uh, om weer naar boven te gaan. Goed, nou heel veel succes daarbij. Dank u wel. Uh, meneer Inga. ik heb wel begrepen dat er nog wel een probleempje is in, uh, in Dordrecht met het aantal klachten hè, van de patiënten. Nou, nee, wij verwachten dat er nu meer klachten komen en de, de aantal klachten is al aan, aan het stijgen. Maar ik vind het verrassend weinig hoeveel klachten er zijn. Ik heb in andere organisaties gewerkt, maar in Dordrecht hebben we een paar honderdduizend uh, interventies op, uh, met patiënten en dertigduizend ingrepen en we hebben maar acht of negenhonderd klachten per jaar. Dus als je maar kijkt hoe weinig. Nu, waarom gaat dat nu stijgen? Nou, wat je nu gaat merken en dat merk ik ook al in de eerste reacties, dat je nu het verschijnsel krijgt dat mensen zeggen: jullie zijn het beste ziekenhuis van Nederland. En als maar dat eten dan... is hartstikke vies. Eh, bijvoorbeeld, hè, of de, dan worden de verwachtingen die worden ook hoger. Zuivel en vlees uh, en zo. <lacht> uh, wij, wij serveren van alles. Oh. Uh, maar dan worden de verwachtingen hoger en dat is op zich goed. En het is ook goed als mensen ons voortdurend teruggeven hoe we dingen beter kunnen doen. Daar hebben we heel veel systemen voor. Dus we zijn ook helemaal niet bang voor meer klachten. Wij willen graag eigenlijk heel veel meer reacties van patiënten uh, te horen krijgen. En zelf denk ik dat ziekenhuizen beter worden als er meer wordt geklaagd. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Daniel D. Daniel, goeiemiddag. We willen graag een klacht over de uitzending van vandaag, want dat is beter, horen we net. Nou, dan uh, dit gedicht dan maar. Oké, okay, kom maar. Enkele gedachten over crisispessimisme. Hervormen of vastroesten, gemorrel en gefriemel. akkoord of wanklank, irritatie en getergdheid... openbreken of afbreken, wankel en gammel... vogelvrij of gouden kooi, gemekker en geblaad... ...constructief of destructief... ...slepen en sjouwen, ideologie of pragmatiek... ...verliezen en vinden, doorgaan is stilstand... ...vrede is oorlog, vooruit of keren... ...lenen en stelen, aanwinst op aanwinst... ...deurtje open, deurtje dicht... ...dwaas aan de macht, van de wieg tot het graf... ...verbeelding en humor, kunst en kitsch... ...schaap bij het wolf, melkmuil en groentje... ...kraak nog smaak, vlees nog vis... ...dag en nacht, eindigend in een fietsenhok... <laughs> Ik vond het een mooie samenvatting. Dankjewel, Daniel D. We zetten het gedicht op onze website, dit is het dag.nu. En dan kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. En onze gasten van vandaag waren Jaap Smit van het CNV... Sander Paalberg, Stef Bos, Rob de Wijk, Pier Eringa en Boele Itma. En als u zich wil aanmelden voor de presentatie van het boek van Boele Itma... ga dan naar planteneter.nl. We zetten het ook op onze... Zei de planten. de zetten we ook op onze eigen website. Zo meteen de villa. Villa VPRO. Ger, goedemiddag. Hallo Elsbeth. Wat gaan jullie doen vanmiddag? Ja, Wij gaan praten met Pieter Hilhorst, de, je weet wel, de oud journalist, oud-varis-ombudsman, maar hij is sinds een klein jaar PvdA-wethouder van Amsterdam. En we denken dat we trouwens met hem... de bedenker van de participatiemaatschappij te pakken hebben. Ah, en waarom kijk denken we dat? Denk je nu natuurlijk? Want hij schreef samen met de cultuurpsycholoog en GroenLinkser... Jos van der Lans het boek Sociaal Doe het Zelven over een nieuwe maatschappij, Lissen... waarin de burger het heeft in eigen hand neemt. Juist, de participatiemaatschappij. Pieter Hilhorst zometeen in de villa. Dit is Radio 1.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 Dat is de tune van de verkeersinformatie. Eén wat... Nee, wie is er? Erwin de Hart. Erwin de Hart, goedemiddag. Present. Op de A10-ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag... staat tussen de Rai en, en nieuwe weer twee kilometer file na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Drie kilometer file op de A44 richting Den Haag bij Wassenaar. En de N9, ook maar Den Helder... blijft nog wel even dicht in beide richtingen... tussen Julianendorp en Den Helder. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Je hoeft niet jong te beginnen om carrière te maken als crimineel. Het leven van een kroongetuige gaat niet over rozen. En u hoorde het, de enkelband van Teven hangt aan een zijde draadje. Daarover gaat het in ons juridisch panel: schuld en boete navieren. Sociaal doe het zelf. Wat zijn de drempels tussen droom en daad voor de participatiemaatschappij? De Amsterdamse wethouder van Financiën, Onderwijs en Jeugdzaken, Pieter Heelhorst schreef er een bevlogen boek over en hij is bij ons te gast. En Metropolis Radio buigt zich deze week over rare eetgewoontes her en der in de wereld. Uw reacties zijn als altijd welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf, Villa VPRO. De bewoners van de vluchtflat, in, Am vluchtflat in, uh, een gek woord, in Amsterdam moeten het pand verlaten. Vandaag nog, voor vijf. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie... biedt hen twaalf weken onderdak aan in het asielzoekerscentrum van Ter Apel. Maar dat zien de 180 uitgeprocedeerde asielzoekers niet zitten. Marjan Saks, zij is van de stichting Vrouwen tegen Uitzetting. Ze staat voor de flat. Goedemiddag, mevrouw Saks. Goedemiddag. Zijn ze inmiddels vertrokken... Nee, nou, iedereen is, is nog met, met spullen aan het slepen. Ja. Maar ze zijn wel verplant te gaan. Uh, blijkt ja, ja, uit? Ja, nee, tuurlijk. Afspraak is afspraak. Hm. Ja. Ze hebben vanochtend nog wel ook een gesprek gehad met burgemeester Van der Laan. Die zei, dat is in goede harmonie verlopen. Dat is zo'n standaardzin. Wat is daar eigenlijk besproken dan in die heerlijke harmonie? Nou, burgemeester Van der Laan heeft gezegd... Uh, wij, uh, de gemeente Amsterdam die doet verder niets meer... En uh, uh, er is een uh, aanbod, maar ja, ik weet niet of je dat een aanbod kunt noemen, dat zei die niet hoor. Uh, er is een aanbod van staatssecretaris Steven, dat degene die terug willen, dat die naar uh, de vrijheidsberovende uh, locatie, VBL, heet dat in Ter Apel kunnen. En daar uh, dan opvang krijgen. Ja. En dan moeten werk aan hun terugkeer. En is dat uit dat ene dingetje wat u net zei, <tus> is dat precies de reden waarom ze het niet zien zitten om erheen te gaan, dat ze zich dan uh, comiteren aan het land verlaten? Nou ja, het is, het, is een, het is eigenlijk helemaal, het past niet. Het, het klopt niet met wat er aan de hand is. Het probleem is dat het mensen zijn die zeggen, wij zijn hier gekomen omdat we gevlucht zijn. En wij kunnen nu niet meer terug. Of we durven niet meer terug. En dat probleem, we zijn uitgeprocedeerd, we hebben geen verblijfsvergunning gekregen, maar wij kunnen niet terug naar ons land Somalië, omdat dat hartstikke in oorlog is. Of wij durven, we hebben, we, we, of we kunnen niet terug naar Ethiopië, want die geeft ons geen reispapieren. We hebben geen documenten. Uh -huh. Of we kunnen niet terug naar Eritrea, want we hebben geen geen papieren en het land is hartstikke gevaarlijk. En dat probleem, dat wordt niet opgelost. Dus deze mensen, die zijn nu al sommigen al heel veel jaren in Nederland zonder, in de, ja, in de illegaliteit. En ja, dat, dat, ze kunnen wel zeggen, ik wil terug, maar daar gaat het helemaal niet over. Wat nu? Wat nu? Ja, dat is een goede vraag. De, uh, uh, ze staan nu op straat. Vanavond bijvoorbeeld. Waar moeten ze vanavond ja. heen? Nou, vanavond zijn we bezig om te kijken of we voor één nacht onder zak, onderdak kunnen krijgen. En voor, voor morgenavond geldt dat dan ook. Eén nacht ergens. Maar in principe staan ze gewoon op straat. Zoals hier voor de actie ook al het geval was. Kunt u stichting iets doen? En nou, we hebben niet echt voor 160 mensen. We hebben niet eens een kantoor. Maar, nee, maar ik, contacten wel. Maar nou nog eens... ja, maar we doen natuurlijk allemaal ontzettend ons best. Iedereen belt zich een ongeluk om ja. te kijken of we ergens onderdak kunnen krijgen. Maar nou het volgende. Dan stel ze gaan wel naar Ter Apel. Daarmee zeggen ze eigenlijk, want staatssecretaris Steef heeft gezegd voor die terug willen is daar de ja. opvang. Dan gaan ze daarheen. Dan blijkt dat ze niet terug kunnen. Ja, dan staan ze weer op straat. Maar dan heeft u wel twaalf weken om nog een alternatieve uh, vluchtvletachtige oplossing te zoeken. Nou kijk, het grote probleem is dat ze dan dus uit elkaar worden gespeeld. Dat ze dan uh, naar Ter Apel moeten. Ze zitten hier met advocaat en met vluchtelingenwerk zijn ze in, bezig om te kijken wat ze, wat, of er in hun procedure nog mogelijkheden zitten om hier te blijven. Mm -hmm. Vluchtelingenwerk in Nederland heeft een rapport uitgebracht waarin ze zeggen, 60% van de mensen die wij nu hebben gesproken, ze hebben 159 dossiers bestudeerd. 60% van die mensen hebben in principe een kans om wel een uh, uh, verblijfsvergunning te krijgen. Die willen graag die mensen willen graag hier in Amsterdam blijven. En ja. bij elkaar blijven. Ja. Uh, uh, en zijn dus ook nog bezig met kijken of ze, ja, wat er voor mogelijkheden zijn. En dat wordt afgesneden nu. Dus ja. zeggen jullie moeten en zeggen dat je terug gaat. Want je moet dus zeggen dat je terug wil. Ook als je dat niet wil. En dan uh, krijg je onderdak. Ja. En mensen die naar Somalië terug moeten worden gestuurd... die willen niet terug, die kunnen ook niet terug. Dat lukt ook niet, maar ze willen ook niet. Ja, u staat voor die flat, u heeft deze mensen gezien. Ze zijn aan het, de flat aan het verlaten. Uh, hoe, uh, wat stralen ze uit? Iets van, daar zijn we weer, dit hebben we al honderdduizend keer meegemaakt. Of is er nu echt paniek? Nee, er is absoluut geen paniek. Iedereen is nogal stevig eigenlijk. En uh, wel van, ja, dit hebben we al eerder meegemaakt. En dan, dan maar vannacht op straat. Maar dan dat ook het idee van... er maar ook het idee, er komt wel een oplossing. Nou ja, als je als je niet gelooft in dat er ooit een oplossing komt, dan, uh, dan heb je er al een eind aan gemaakt. Dus ik bedoel, ja, dat geloof dat is er nog steeds natuurlijk bij iedereen. Ze hebben ook weinig keus trouwens. Hm. Ze, kunnen, ze staan op straat, ze kunnen niet weg en ze kunnen niet blijven. Dus, ja. Er staan heel wat leeg in Nederland hè? Er staat ontzettend veel ruimte leeg in Nederland. Er staat, in Amsterdam staat er ook ontzettend veel leeg. Maar nou, de gemeente maakt het erg moeilijk voor huiseigenaren... en voor woningbouwcorporaties met name... om, uh, om die ruimte aan te bieden. En, uh, uh, dus er dus is op dit moment niet veel, uh, geen mogelijkheden. Nee. Ja, um, nou, dan nee, ga je ik... zeggen, we wachten het af. Ja, wat moet je anders zeggen? U, geldt dat voor u ook of bent u nog actief? Aan het bellen ook straks weer. Nou, natuurlijk zijn we allemaal actief. Ja. Het is ook gewoon. Waar het over gaat, namelijk, is dat niet zozeer van. Uh, wat moeten ze nou vanavond alleen. Het gaat erover dat de procedure, die zoals die de asielprocedure, zoals die nu in Nederland wordt gevolgd, die deugt niet. Die is onzorgvuldig. Hm. En daardoor worden mensen worden dus, die worden niet. Uh, er wordt niet naar hun vluchtverhaal geluisterd. Uh, er wordt veel te weinig gekeken naar wat de echte reden zijn van waarom ze gevlucht zijn. Er wordt heel uh, uh, bureaucratisch op gereageerd. Er worden veel fouten gemaakt. En uh, heel veel van deze mensen hebben dus, dat zegt Vluchtelingenwerk Nederland ook, hebben wel een kans. Mm -hmm. Maar ja, nou, ze krijgen die kans niet meer. Nee. Goed. Dus er is, er is van alles aan de hand met het beleid. En daar moet iets ja. aan gebeuren. Dus als wat moet er gebeuren, het asielbeleid moet verbeteren. Ja, daar zullen zij waarschijnlijk niks meer aan hebben. Nou, dat weet ik niet. Nou, u bent hoopvol gestemd. Nou, Absoluut. We gaan nu weer spreken. Marjan okay. Saks van de Stichting Vrouwen tegen Uitzetting... voor de vluchtflat in Amsterdam. Dank u wel. Oké. Okay. 1 Eén minuut. De boerderij. Vroeger liet ik de stalen niet zien... Ik schaamde me eigenlijk voor. En nu niet. Nu ben ik trots op ons uh, bedrijf. GELUIDEN. Een biologische varkenshouderij. Dat ja, is in herstel hè? Ze heeft er 17 gekregen. Later trouw ik met een boer. Dat had ik als kind al gezegd. Alleen ja, zoals de varkens in de hokken zaten, daar schrok ik enorm van. Dat is een heel mooi. pad. Honderd varkens in een uh, kleine schuur, vond ik. Met alleen een gangpad ervoor en erachter. Daar stonden ze hutje-mutje tegen elkaar aan tussen de hekken je jouw maar ja, het was zijn beroep en daar moest hij zijn geld mee verdienen en zo was, is het altijd gegaan en dan heb ik wel gezegd als je meer hokken gaat bouwen zoals de nu staan, dan ben ik weg. Ja, ja, jongen. Ik denk dat diep in uh, het hart van mijn man dat hij het eigenlijk ook wel wou en je kan ook zien dat hij gewoon nu ook geniet. Heb ze allemaal weer eerder, dan gaat het doen, hè? Dan ben ik weg. Dat heb ik gek een keer zo gezegd.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 Ja, onze metropolis-correspondenten duiken deze week wereldwijd... de lokale keuken in en schuiven aan bij het eten... op zoek naar typische tafelmanieren en bijzondere gerechten. En we beginnen hier, in Nederland... waar de naam van een gerecht uiterst bepalend is voor de keuze van de gast. Ik ga dit duifje uh, ga ik, uh, eerst uh, natuurlijk plukken, want de veren moeten er vanaf. Dan zet ik mijn uh, duim uh, in het karkas. Dan kraak ik het borstbeen... En trek ik het kraak ik hem als het ware los van zijn onderste gedeelte... en dan knip ik zijn vleugels eraf. Ik ben bij restaurant Proeverij De Pronk hier. In the middle of nowhere, in Cotton. Dit restaurant is laatst tijd erg in de publiciteit geweest... omdat het spreeuw heeft geserveerd. De Partij van de Dieren heeft er lucht van gekregen... en een kamervraag gesteld. En uh, ja, het gevolg is dat daar nu geen spreeuw meer... Wat, wat is dit? Dat is een, een, een, een uh, vergeten groente. Dat is palmkool. Ja, ik heb uh, een aantal jaren die spreeuw op het menu gehad. en uh, ja, Mensen vonden dat toch wel eng. En op een gegeven moment heb ik ook een andere naam voor ze bedacht. Uh, dus noemde ik het uh, kersenpikkers. En toen merkte ik al snel dat mensen er wat acceptabeler mee omgingen. En wat voor beesten hebt u nog meer gehad? Uh, nou, wij werken volop met wilde ganzen. Uh, ik, uh, ik vind ook eigenlijk dat we met uh, het waterkonijn moeten werken, de muskusrat. Alleen ook dat is verboden in Nederland. Uh, het, zijn, uh, het zijn dieren die wel gedood worden, maar vervolgens in de klikken verdwijnen. En uh, ja, daar, uh, daar wil ik een lobby voor opzetten, want ik vind dat uh, dieronwaardig. Dan doen we er nog wat uh, zout en peper bij. Een hele mooie molen even. peper. Nou ja, ik, ik kijk altijd om me heen van, goh, uh, wat, wat zou ik nog meer uh, uit de streek kunnen serveren? En nu zitten we bijvoorbeeld met een heel groot overschot aan rivierkreeftjes. Dat is echt een plaag aan het worden in de polders. Die graven holen en de, de, tractoren en koeien zakken weg met hun poten. Eigenlijk hetzelfde als, uh, als er gebeurt bij de, bij de muskusraten. Uh, ja. ja. Dus uh, dat is ook weer een, een nieuw product wat, uh, wat gewoon in de markt moet komen en mensen moeten leren om dat te eten. En dat is, ja, maar ik vind dat dat mijn taak als restaurateur is om uh, mensen bewust te maken van hetgeen wat ze eten. Dat is eigenlijk ja. mijn, uh, mijn doelstelling. De erpels, de aardappels. Ook hier uit het krommerijngebied natuurlijk. Ja, die, die spreeuwen. We zitten in, uh, in het kormerijn gebied. En daar uh, is heel veel kersenteelt en uh, heel veel hoogstam kersenteelt. Dus dat kan niet overdekt worden met netten. En dat wordt verjaagd, uh, die spreeuwen worden verjaagd met, uh, met blikken. Roofvogelgeluiden komen eraan te pas. En, uh, en als laatste middel uh, gaat de jager erin. En die schiet dan, als er een zwerm spreeuwen in zo'n boom dreigt te komen... schiet hij de laatste exemplaren schiet die naar beneden zodat de anderen verdwijnen en schrikken. En ik liep door de boomgaard en ik zag, zag overal spreeuw op de grond liggen. En ik dacht van ja, dat is eigenlijk dierenonwaardig. Want je maakt een die, dier dood en vervolgens uh, laat je hem onder de bomen verrotten. Of je gooit hem in de kliko. Ja, dat, dat, dat, dat kan nooit de bedoeling zijn. De rauwe kool en de blender. De rauwe kool en de blender. Nou, er was op een gegeven moment een journalist die wat foto's maakte... en die plaatste die op de ANP-site. Dat werd overgenomen door de krant. En toen is Mayantime kamervragen gaan stellen. Ja, toen is het hele balletje gaan rollen. Van... En uiteindelijk werd ik gebeld door een jurist van de provincie. En die zei, nee, u mag geen spreeuw serveren, hetzij u een ontheffing aanvraagt. Nou. Ik ben nu dus bezig om, uh, om die ontheffingsaanvraag te doen. Maar tot die tijd mag ik geen spreeuw serveren. Ah, daar gaat het uh, dijverborstje. Toten licht kleuren. Nou, dat is, dat is het rare van, uh, van uh, ja, al die, die partij van de aanhangers Dat ze ontzettend extreem zijn. Ik heb dood, doodwensingen gehad. Ik, uh, het gaat echt heel ver. Ik denk dat ik uh, in totaal wel, uh, ja, toch wel uh, een 100, honderd uh, 100 haatmails gehad heb. Ik vind, uh, ik vind, en dat vind ik vaak bij de Partij van de Dieren... dat het uh, uh, vaak stemmingmakerij is om, uh, om iets onder de aandacht te brengen. Maar dat er nooit met oplossingen gekomen wordt. En daar heb ik, uh, daar heb ik een beetje moeite mee als ik uh, naar de Partij van de Dieren luister. Oké, okay, nou we hebben een heel mooi uh, ouderwets wildbord... De duif, die leggen we met zijn karkas op de puree. Vervolgens uh, leggen we er wat uh, eengemaakte kersenmosterd natuurlijk uh, bij. En als laatste de gebakken kanterelletjes erbij. Alsjeblieft, eet smakelijk. Hmm. Een bijdrage van Jan Maarten Deurvorst. En morgen is Metropolis Radio in Zwitserland. Zo was hij daar en zo was hij weer weg. De participerende samenleving. Hij dook op in de troonrede. En de reacties waren niet mals. De je bekijkt het zelf maar samenleving werd er gelijk van gemaakt. <kliek> Tijdens de algemene beschouwingen vorige week hebben we er dan nou ook niets meer over gehoord. Van wie kwam dat idee eigenlijk van die participatiemaatschappij? In Den Haag wordt gefluisterd dat het een opzetje was van de coalitiepartijen P van de A en VVD. Dat kan... Zeker. Maar wij weten van wie het vandaan komt. Hm. En wij denken, denken we tenminste... wij denken dat het is Pieter Hilhorst, oud-journalist, columnist... oud-varen-ombudsman en sinds een klein jaar... PvdA-wethouder Financiën Onderwijs en Jeugdzaken van Amsterdam. Want, waarom denken wij dat? Met Jos van der Lans schreef hij het boek Sociaal Doe Het Zalven... over mensen die het sociale heft in eigen hand nemen... Oftewel, jawel, de participerende samenleving. Pieter Hilhorst, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg het <lacht> maar, klopt deze reconstructie? Nee. Oh, nee. nou dank hey, u wat, wel. Maar we Ver... me dat. Ja, misschien kan ik het wel even uh, uitleggen. Want er is ja. ook wel een verschil tussen die participatiesamenleving... die in de troonrede staat en het sociaal doe hetzelfde waar Jos van der Lans en ik over spreken. Mm. In de troonrede, daar zegt uh, laat uh, het kabinet de koning zeggen... we moeten af van de verzorgingsstaat... en we moeten daar een participatiesamenleving. En daar... Daarmee wordt net gedaan alsof je eigenlijk als je als burgers meer zelf doen... dat dan de overheid minder kan doen. En dat mm. past helemaal bij het streven van premier Rutte. Die heeft gezegd van de overheid is een geluksmachine. En die geluksmachine moeten we uitzetten. Terwijl ik denk dat de overheid is geen geluksmachine. De overheid is een pechdemper. Mm -hmm. Mensen die, die pech hebben in het leven en daarom werkloos zijn... Of, uh, of zorg nodig hebben, die moeten gewoon op de overheid kunnen rekenen. Mm. Maar waar Jos uh, van der Lans en ik over schrijven in het boek... is dat de manier waarop je eigenlijk zorg voor mensen levert dat dat veel beter kan als je ook een beroep doet op actieve burgers. En dit is dus niet dat er een kleinere overheid moet komen... maar je hebt een actieve overheid nodig om actieve burgers te hebben en andersom. Maar zegt u niet uh, dan, je hebt geen kleinere overheid nodig, het is en-en, of zeg je... Um, nou, die overheid kan best iets minder en we kunnen best iets meer overhevelen naar die participerende burger zelf. Of wilt u het gewoon laten zoals het is en van, van beide wallen? Ik wil zeker niet het laten zoals het is, alleen ik wil af van het schema dat het of het een of het mm -hmm. ander is. En ik kan misschien het beste aan de hand van een voorbeeld uh, geven. Ja. Als, uh, als een wijkagent uh, die wij interviewen in het boek Andrea Prins, die uh, krijgt uh, overlast, hè? een uh, buurman die verzorgt voor veel overlast, de oude manier van werken is, is, dat eigenlijk de wijkagent dan de klacht opneemt, naar de ander toe gaat en zegt, dat mag je niet meer doen. Maar een wijkagent is nooit altijd aanwezig. Wat zij doet, is dat ze probeert om andere buurtbewoners te mobiliseren om te kijken van, hey zou je dat gezamenlijk kunnen doen? Kan je ook in de gaten houden wat er aan de hand is? Die bewoners voelen zich daardoor sterker. Die hebben het gevoel, ik kan er wat aan doen. Hm. En de bewoner die overlast veroorzaakt, weet dat die in de gaten gehouden wordt en die, die, die past zijn gedrag aan. Ja, is het daarmee is... zo dat de politie overbodig is? Nee, helemaal niet. Nee. Maar er is een nieuwe samenwerking ontstaan tussen de politie en burgers. Maar dat is nog een overzichtelijke probleem. Laten we iets, uh, iets complexers nemen. We hebben een gezin en daar zijn zo ruw weggeteld 46 problemen. Ja. Van alcoholische vader tot en met uh, uh, uh, uh, uh, kinderen die niet naar school gaan... op straat hangen ja. en nog 44 andere dingen. Hoe, wat doet die maatschappij waar mensen het heft in eigen hand nemen? Jullie doen het zelf maatschappij... Aan dit soort dingen. Ja. Nou, wat je dan ziet is dat het eigenlijk begint met een ander soort overheid. Precies wat, wat u beschrijft. Namelijk dat er heel veel verschillende hulpverleners... langs elkaar heen werken. Daar is het gezin niet mee geholpen. Op het moment dat er een eigen krachtconferentie wordt gehouden... dat betekent dat een gezin eigenlijk... zijn bondgenoten mobiliseert om te kijken... hoe kunnen wij nou uit de sores komen? Dan blijkt dat er veel meer uh, goede plannen worden bedacht... dan dat door die hulpverleners bij elkaar wordt verzonnen. Oké, okay, maar u, u dat zegt nu al twee belangrijke die... dingen. Want u gaat ervan uit... dat er bondgenoten zijn. Ja. dat is dat je gaat uit van het goede in de mens en heel begrijpelijk. Maar daar ga je dus vanuit. En u zegt um, wat er moet veranderen aan de overheid is dat het eigenlijk een, een, een, een regelzootje is en daar kan je nog wel wat aan verbeteren. Zeker. Het begint ja. met een ander soort, een ander soort overheid. En misschien is dat. Uh, uh, kijk, ik kan het uh, wel zeggen. Je hebt heel vaak, ze zeiden, nou, want dat was de eerste vraag die je stelde. Zo'n probleemgezin, hebben die dan wel bondgenoten? Mm -hmm. Hebben die nog mensen op wie ze kunnen rekenen? Mm. Nou, een van de andere mensen die we in het boek bespreken... dat is een, een, een, een, een, iemand van bureau jeugdzorg. Die vertelt dan over een moeder die een psychiatrische probleem heeft. Die is gewend om eigenlijk haar haar eigen ouders en haar buren uit de buurt te houden van de hulpverleners... omdat ze bang is dat zij informatie verstrekken over haar ziektegeschiedenis. Hm. Dus zij is juist gewend om mensen uit de buurt te houden dan is er iemand van de jeugdzorg, dus Katrien Diaz in dit geval... die weet haar te overtuigen van... nee, als jij nou uh, uh, je buren helpen een beetje in de gaten te houden... en als het mis met je gaat komen je ouders helpen... kunnen je kinderen thuis blijven wonen... en hoef ik ze niet uit huis te plaatsen. Ja. Dus dat is een manier waarop je echt ziet... dat het niet gaat om het bezuinigen van de overheid... Ja. maar op iemand die op die manier greep op de leven krijgt. Hè? Daarom zeg ik steeds, het gaat niet om schraapzucht... om bezuinigingslust, maar het gaat mm -hmm. om zeggenschap. Het gaat erom dat je het gevoel hebt dat je het in je eigen hand kan hebben en dat je daar wel je eigen netwerk ja, voor gebruikt. Zeker. En als je dat op een, uh, op een goede manier wil doen, zodat het echt zoden aan de dijk zet, moet het breed gebeuren. Dat betekent hè, dus niet in, dat, uh, te overlaten aan een buurtje waar iemand dat initiatief neemt. Ik neem aan dat je je erbij voorstelt dat dat dan breedschalig in de, vooral de steden, want in het platteland is het meestal automatisch, dat het in de steden georganiseerd wordt. Maar dat betekent toch weer gecoördineerd van bovenaf, door een Amtelijke organisatie? Krijg je toch de problemen van nu? Nou, ik denk niet dat dat gebeurt uh, via een ambtelijke organisatie... die gaat coördineren, maar ik denk wel dat op het moment... dat er uh, mensen zijn die in de wijk aanwezig zijn dat die daar de netwerken kennen... dat die veel makkelijker verbindingen kunnen leggen. Hm. En bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven... nog even wat aansluit bij jeugdzorg. Als jeugdzorg zo georganiseerd is... dat je, een, uh, dat je eigenlijk in één gezin... zoals dat nu soms is... Hè, als ombudsman van de VARA heb ik dat gemerkt... dat er soms gezinnen waren... waarin verschillende kinderen ieder een eigen voogd hadden. Nou, dan hm. werken mensen al langs elkaar heen. Als er één iemand is die voor het hele gezin zorgt... Hè, dus uh, het hele gezin onder zijn hoede heeft... en ook nog eens in de wijk opereert... dan kent zo iemand andere mensen in de wijk... en kan er makkelijker een beroep op worden gedaan. Het is toch nog steeds... als ik het zo hoor... het uh, uh, uh, uh, uh, uh, is een ideaalbeeld. Het is een idee uh, uh, uh, wat u en uw mede-auteur... Uh, voor ogen staat... Intussen bent u zelf ineens in de praktijk beland... want u bent vorig jaar ineens wethouder geworden in Amsterdam. En ik kan me toch voorstellen dat u dan toch ook ziet... dat de praktijk, de politieke praktijk, toch weer barstiger is... en dat je wel uit kan gaan van allerlei prachtige dingen... zoals dat iedereen sociale netwerken heeft... en de goedheid van de mens, wat Ger zei. Maar soms zit de wereld niet zo in elkaar. Nee, de wereld zit inderdaad niet altijd in elkaar. Maar als je zorgt dat mensen die netwerken hebben... dat je die eigenlijk in staat stelt om die te mobiliseren... en dat begint met een ander soort overheid. Want dat is mijn, mijn verschil van mening... met de mensen die het, de participatiesamenleving predikten... zoals Rutte. Die zegt eigenlijk van ja, de overheid kan zich terugtrekken... en ik zeg nee, het gaat, begint met een ander soort overheid. En dat is precies wat ik als wethouder in Amsterdam doe... Voor waar als, de scheppende overheid. Nou een, een, wat ik aan het doen ben, is om te zorgen... Dat de, uh, dat de hele jeugdzorg op zijn kant gezet wordt. Dat betekent dat de mensen die, uh, die, die niet ver af staan... maar dat ze dicht bij mensen in de buurt kunnen opereren. En ook dat ze de vrijheid hebben. Want uiteindelijk gaat het om een nieuwe wisselwerking... tussen professionals en amateurs. En daarvoor is het essentieel dat die professionals de vrijheid hebben... En dat er iets heel simpels verandert aan de manier waarop mensen werken. Bijvoorbeeld dat er nooit over een gezin wordt gesproken zonder een gezin. Maar altijd met een gezin. Mm -hmm. dat, klinkt, dat klinkt als een heel simpele verandering. Maar dat is een revolutionaire verandering. Het gebeurt nu nog wel eens... En waarom is het revolutionair? Dan komen we toch aan een moeilijk punt. Ja. Omdat het namelijk een mentaliteitsverandering veronderstelt. Precies. Precies. En, en die... dat is het allermoeilijkste wat er is. Ja, alleen die mentaliteitsverandering die kan je ook nog stimuleren. Want dat is het rare. Heel veel hulpverleners smachten ook naar die mentaliteitsverandering. Hmm. Die hebben nu, eh, om een voorbeeld te geven... bij bureau jeugdzorg in Amsterdam. Daar wordt nu gewerkt waarin ze zeggen... Nou ja, er is één gezin waar je helemaal voor verantwoordelijk bent. Het grappige is dat het ziekteverzuim... onder de mensen die daar werken, enorm is afgenomen. Waarom? Omdat ze nu weer konden doen... Waarin, waar ze, wat ze graag wilden doen en waarvoor ze dat beroep hebben gekozen. Hm. Namelijk niet dat je ieder aan een eigen kant van de knoop staat te trekken... maar dat je zegt, oké, okay, samen met het gezin en met het netwerk van het gezin... kunnen wij een oplossing bieden waardoor je ook veranderingen ziet. En dat is bevredigend. Maar wat doen we dan aan het, aan het volgende? Die regeldruk die is er niet voor niks. Die is ontstaan omdat je <coughs> elke cent moet verantwoorden. Doe je het niet, dan sta je met je vingers omhoog in de Tweede Kamer... moeilijke vragen te beantwoorden. Uh, wat doe je aan die situatie met een ander systeem? Die afrekencultuur die zal er blijven. Zeker met al die bezuinigingen het vooruit schiet. Ja, nou, die bezuinigingen zijn natuurlijk ook een serieus probleem. Want we hebben straks, krijgen we als gemeente... ik ben wethouder in Amsterdam... krijgen wij de verantwoordelijkheid voor de jeugd... Zorg. Dat betekent dat we de verantwoordelijkheid hebben... om kinderen veilig in Amsterdam te laten opgroeien. Hm. Maar we moeten dat doen met minder geld. Ja. Nou, Dan weet ik één ding zeker. Dat als we het op de oude manier organiseren dat we er niet uitkomen. Nee, maar mijn probleem, nou, uh, mijn vraag, hoe verantwoord je dat geld... zonder dat je een gigantisch uh, regelkerstboom uh, in elkaar steekt? Ja, nou, wat ik wil is dat eigenlijk... Dat, uh, uh, er is nu een rare manier waarop we met geld verantwoorden. Namelijk voor elk apart probleem is er een aparte geldstroom... en daar wordt heel precies verantwoording voor afgelegd. Maar het gevolg is dat al die mensen dan vervolgens langs elkaar heen werken... En we hebben één iemand gesproken in dat boek. die een wijkmanager in Eindhoven was. en die zegt van ja, we leven eigenlijk in een verknipte samenleving. Er is een gezin, die heeft schulden. daar zijn kinderen die spijbelen. Ze, hebben de, ze dreigen uit huis te worden gezet. en voor elk probleem is er een apart iemand die, daar, die zich daarover buigt. en diegene wordt ook weer op een aparte manier. moet die verantwoording afleggen voor zijn werk. Maar daardoor word je eigenlijk gedwongen om. Uh, alleen maar op dat ene probleem te richten. En niet naar alle problemen te samen te kijken. Ja. En ik wil dat we het probleem in een vroeg stadium in hun samenhang aanpakken. Donderdag, okay. uh, Pieter Heelhorst wordt het boek aangeboden. Ik neem aan aan zomaar een Amsterdammer en niet nee. aan iemand van de overheid. Precies, terwijl... aan 25 mensen wordt het aangeboden die dit sociaal <lacht> doe het zelf al in de praktijk brengen. Okay. Want Sociaal doe het zelf is een beweging. En zo heet het boek ook Sociaal Doe het Zelden, ondertitel De Idealen en de Politieke Praktijk. Wethouder van Amsterdam, Pieter Heelhorst schreef het samen met. Uh,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 Macro, 45 jaar in uw voordeel. 2.1 Harman Cardon Speakerset. 8999.